een Klomp met het NOS-journaal. Myanmar heeft voor het eerst in decennia weer executies uitgevoerd. Vier pro-democratische activisten die eerder al werden veroordeeld tot de doodstraf... zijn vannacht geëxecuteerd. Na de militaire staatsgreep in februari vorig jaar... kregen tientallen burgers en activisten de doodstraf opgelegd door de junta. Maar tot nu toe waren er nog geen executies uitgevoerd. Er zijn vorig jaar in Nederland 80 mensen om het leven gekomen door verdrinking, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek uitgezocht. Dat zijn er minder dan in 2020, toen verdronken 107 mensen, dat was toen een uitschieter. Onder de slachtoffers zijn veel migranten met een niet-Europese achtergrond. Volgens het CBS is het risico op verdrinking bij jongeren onder de 20 jaar uit die groep 9 tot 10 keer groter dan bij jongeren die in Nederland zijn geboren. De politie krijgt van miljoenen mensen automatisch updates van persoonsgegevens binnen. Zo blijven gegevens als een verhuizing, huwelijk of geboorte beschikbaar in de politiesystemen. Ook als dat inmiddels al lang niet meer nodig is voor een zaak. Dat blijkt uit een intern document van de politie dat de krant trouw in handen heeft. Binnen de organisatie zouden er al jaren zorgen zijn over het bijhouden van de gegevens. Volgens burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom overtreedt de politie de wet... door gegevens te verzamelen die niet noodzakelijk zijn. De Europese vakbonden willen dat er in Europa een maximale temperatuur wordt afgesproken... om te werken in de buitenlucht. De vakbondskoppel stapt met dat verzoek naar de Europese Commissie. Vorige week kwamen in Spanje drie arbeiders om het leven toen ze aan het werk waren in de hitte... De vakbonden willen dat er afspraken worden gemaakt over het eventueel minder werken tijdens een hittegolf, omdat daar in veel Europese landen niks over is vastgelegd. Het weer het koelt af naar zo'n 19 graden. Overdag is er zon, maar ook wolken en verspreid over de dag wat buien. Met in het oosten kans op onweer. Het wordt 23 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. It might not come around But it's maybe coming late.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 Kursus ZFM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 Door to set fires to my forest, and you let it burn. Sing off key in my chorus.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 Look out and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 Toen ik het origineel nog had, het gouden goud maar klein. Dit hart ik heb het pas een tweede, een tweede hand. Je blijft geen gouden koop, Ook gouden had De wel de kans, Want dit is mijn hart, een houten hart. De dames voor u hebben het al vast verswaa.